Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen. Maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Witte Huis heeft Saoedi-Arabië bedankt voor de tip die Amerika waarschijnlijk heeft behoed voor een terreuraanslag... De tip leidde gisteren tot de ontdekking van bommen aan boord van twee vliegtuigen uit Jemen. Het zou de bedoeling zijn geweest om de pentrietbommen met mobiele telefoons... bij synagoges in Chicago tot ontploffing te brengen. De Amerikaanse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. In Nederland zijn geen extra maatregelen genomen. Een maximumsnelheid van 130 km per uur, zoals het kabinet wil... pakt slecht uit voor de verkeersveiligheid en het milieu. Dat zegt adviesbureau goudappel Koffeng na doorrekening van het plan... 130 rijden in plaats van 120 leidt jaarlijks tot 15 extra verkeersdoden en tot 200 extra ziekenhuisopnames. De CO2-uitstoot zal volgens het adviesbureau met 2,5% stijgen. Meer dan 430 Zuid-Koreanen zijn de grens met Noord-Korea gepasseerd voor een familiereunie. Ze kunnen daar familieleden ontmoeten die ze sinds de Korea-oorlog van begin jaren 50 niet meer hebben gezien. Het is de eerste mogelijkheid voor familiereunies sinds 2008. Gisteren leek een schietincident langs de grens roet in het eten te gooien, maar het bezoek ging toch door. Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina. Het weer, het wordt een bewolkte dag met vanuit het zuidwesten hier en daar regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft, beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu. ZFM in de ochtend. Love, love. till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 Too much thoughts of us. Malinconie, stasera dolce amica mia. Io sto pensando a te, a te che forse stai sentendo me. Sul damenzale di un tramonto, profuma non foschi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 A miei vuoti che non so riempire, sul davanzale di un tramonto, gridano foschi, così.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 Who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 Something cooking, you know, we never missed a thing. We were way too busy looking. We knew the words to every song, we were right and they were wrong. But most of all, we were right where we belong. Everything's still the same.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 time day. day.